Ik denk nog terug aan die avond met jou. Het was in dat kleine café. We dronken een glas rode wijn en we dansten. De wereld bestond voor ons twee. Toch werd dat geluk door een ander verstoord. Je liet me om hem zomaar staan. Ik zie in. Mijn dromen, dat kleine café, ik ben er nog vaak terug gegaan. Wanneer kom jij daar weer? In eenzame nachten blijf ik op je wachten. Wil je dan blijven? Ik vraag niet meer. Ik zie in gedachten de sterren die lachten toen ik je naar huis heb gebracht. We hoorden de tango muziek in de verte nog uit het café door de nacht. Je gaf me bij het afscheid nog eenmaal een kus, je bent uit mijn leven gegaan. Die nacht was toen opeens koud en kil. Zo heb je me daar laten staan. Wanneer kom jij daar weer? In eenzame nachten blijf ik op je wachten. Wanneer kom jij daar weer? Wil je dan blijven, ik vraag niet meer. Ik zit weer alleen in dat kleine café en drink weer een glas rode wijn. Ik zit in een hoek aan een tafel alleen, jij hoort nu bij mij toch te zijn. De jaren vervlogen, maar eenzaamheid blijft, omdat jij nu niet bij me bent. Dan loop ik naar huis en er klinkt weer muziek, de tango die jij en ik ken. Dan blijven, ik vraag.